Gert Kluut met het NOS Een bezoeker van het Hardstyle Festival Defcon One in Biddinghuizen is vannacht overleden. De man van 26 uit Sint Oederode werd omwel op het festivalterrein. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis. De politie zegt dat de man geen natuurlijke dood is gestorven, maar dat er ook geen sprake was van een misdrijf. Defcon One is het grootste Hardstyle Festival ter wereld en trekt elk jaar meer dan 60.000 bezoekers. In de Zwitserse Alpen op de grens met Oostenrijk is een Nederlander verongelukt. De man van 69 had de Silfretta-horn beklommen, een bergtop met gletsjers. Bij de afdaling gleed hij uit en maakte een val van 200 meter. Een andere Nederlander bleef ongedeerd. Bij de Israëlische ambassade in Belgrado is een Servische politieman gewond geraakt door een aanvaller in een kruisboog. Hij werd geraakt in zijn nek en schoot de aanvaller dood. Over een motief is nog niets bekend. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een poging tot een terroristische aanslag. In Iran is een tweede ronde nodig voor de presidentsverkiezingen. Er zijn nog twee kandidaten over, die het volgende week tegen elkaar opnemen. De een staat bekend als gematigd, de ander als een hardliner... die de voorkeur heeft van de radicaal-islamitische machthebbers. De opkomst in de eerste ronde was met 40% historisch laag. Veel Iraanse kiezers bleven thuis. Ze hebben geen vertrouwen in de uitkomst. In Den Haag heeft koning Willem-Alexander het défilé afgenomen... ter gelegenheid van Veteranendag. Er kwamen historische en moderne vliegtuigen over... gevolgd door een défilé van zo'n 4000 veteranen en militairen. Ook reden er historische legervoertuigen mee. Het was de 20e editie van Veteranendag. Het weer vrij zonnig en 25 graden. In het zuidoosten en oosten kans op een bui met plaatselijk veel regen. Morgen opklaring en dan 20 tot 22 graden.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 Het is altijd een ja. beetje gebruiken bij de Zalvoetse Radio... dat als het Tour de France is, dat we ook wat Franstalige muziek moest zingen. zingen. Ook dat laten we Thomas over. Maar uh, afspelen op de radio is dus ook deze van Die sailors En Foyas, Foyas, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Een warme zaterdagmiddag. Erko is uh, helaas Caputo hier uh, in de studio uh, à la Tolweg 10A. En, uh, maar we hebben gelukkig wel Marco tenminste uh, tegenover ons. De studio bereikt uh, Marco, want uh, ja, een beetje een rare temperatuur vandaag hè? Het zult toch niet met de warmte te maken hebben? Ja, ik denk het wel. Hm. Dus een beetje een beetje rare, rare warmte vandaag. Ah, het is niet zo warm als woensdag en donderdag. Nee? Ik vind het wel kouder vandaag, maar er staat een windje. Nou ja, ik heb uh, meestal uh, de, de eerste echte warme dag, uh, toen was het gewoon lekker warm... Ja. Maar daarna dan wordt het een beetje, een beetje klam. En, maar het is altijd zo benauwd. Zo, dat, ja, dat, dat, bedoel ik, ja. dat bedoel ik. Nou Marco, welkom in de studio. Het is weer de laatste van de maand. En dan ben je altijd met de een mooiste... De laatste mooi stukken, zaterdag van de maand. Een mooiste stuk... Traditie. Ja. zeker. En dat uh, houden we nog wel even vast. Want uh, er komt een heel mooi uh, bundel uh, van jou uit. En daar staan nog wel heel wat uh, proessie stukken in. Ja, zestig. 60. 60, zestig, 60, vuur, het vuur heet het. Wat ga ja. je vertellen over het vuur? Want uh, ik heb al uh, wat gezien op Facebook uh, daarover. Ja, ik heb uh, gisteren de, de proefdruk uh, binnengekregen. Dat zag er goed uit. Dus ik heb uh, tegen de uitgever gezegd uh, dat hij uh, naar de drukker mag. Mooi. Dus, uh, nou, en hoe lang duurt het dan nog voordat het uh, beschikbaar wordt bij de nou. boekhandels en uh, bij jou zelf natuurlijk? Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Uh, nou, ja dat hangt een beetje vanaf, maar... Ik verwacht binnen enkele weken. Nou, heel goed nieuws dus uh, over het, uh, het vuur. En uh, ja, daar zitten uh, ook een aantal pro stukken die we natuurlijk al gehad hebben. Ja. En die ook uh, na te lezen zijn op de ZFM-app. Want ook daar uh, sta, je, sta je op elke maand met het uh, stuk pro zo Zowel in tekst als in geluid. Zo is dat. Dus dan kan je Marco ook nog een keertje terug horen. Nou ja, ik zei het al. Uh, vandaag uh, staat het in het teken van het uh, EK-voetbal. Want... Uh, ja, Nederlands elftal die is uh, lekker aan het voetballen. Nou ja, lekker. Nee. <laughs> nee. Ja, ik ben blij dat ik er geen verstand van heb. Nee, oh, de, nee. maar je volgt het ook helemaal niet? Voetbal. Jawel, ja, ja. Oh, dat is wel. Ja, er uh, zitten best uh, leuke wedstrijden bij. Ja, ik denk dat we naar dinsdag uh, heel zwaar gaan krijgen. Ja. Roemenië? Ja. Ik, ja, het, is, uh, het heeft ook met de sfeer in het team te maken. En ja, dat De, is de voorbereiding. En de, ja, dat is het. Ik vond het in de afgelopen wedstrijden niet echt. Uh, bijzonder compact spelen dus uh, en ja de Roemenen hebben ook niets te verliezen. Ja dat is ook zo. Nee. Dus. Maar uh, ja het vertrouwen is een beetje weg hè? bij de spelers uh, lijkt wel. Uh... Ja ja ja het, het is natuurlijk altijd wel wat hè. Ja, dat klopt. In principe moet je gewoon je kiks aantrekken en gaan rammen. Maar ja, heb je dat uh, van de, bij de Belgen meegemaakt? Dat die door hun eigen publiek uh, worden uitgefloten? Uit, ja, ja, ja, uit. ja, ja, ja. dat is toch wel verschrikkelijk om mee te maken? Ja, dat is inderdaad niet leuk. Maar of je dan gelijk uh, als team van het uh, veld moet aflopen. Ik zou juist tegen de raad, zou ik uh, tegen de jongens zeggen: nee, ze lopen boete roepen. We gaan ze, we gaan ze groeten. Ja, ja uh, dat, dat zou wel een goede geweest zijn. Ja. Marco, vandaag een uh, stuk progressief. Wat gaat over het uh, EK-voetbal? Uh? Inderdaad. Nou, ik ben heel erg benieuwd. De tune gaan we starten en dan uh, gaan we met de opname beginnen. En die hoor je dan uh, maandag terug ook op de ZFM-app. Uh, dan kan je hem uh, terugluisteren. Het stuk progressief van uh, Marco Temes. Hier komt hij. Voetbal en ander klein leed. Kein voetbal spelen citeer ik de legendarische Oostenrijkse coach Ernst Happel. Kroeg, EK-voetbalwedstrijd. Engeland tegen Duitsland. De stemming zat er goed in. Onze Oosterburen stonden nog niet achter. Opeengepakt. Drie dames en ik aan één tafel. Teutoons charmant. De forse tantes iets jonger dan ik, dus te oud voor mij stevige types uit de geestelijke gezondheidszorg... voelde me als dorstig patiënt... direct op mijn gemak bij ze. De jonge dame van het trio leek sprekend op een van de twee. Medel bleek in het verkeerde vak verzeild geraakt. Oorroerend goed. Hoop geld, maar nu al ongelukkig. Moeder Overste was goed gebekt. Niets mis mee. Ik houd er alleen niet van... Als ik een vraag stel aan dochter Lief, dat de werpster van de blonde larf antwoord geeft. Toen mij dit ten tweede male overkwam, vroeg ik de dochter. Want, wanneer hast u deine moeder kennengelernt? Geen dijk als anekdote, wel wekkend. Ik heb drie Duitse vrouwen aan het lachen gekregen, terwijl Duitsland ondertussen met 2-0 achter stond. Heel mooi, Marco, dat jij het later een beetje probeerde te verzachten. Hè, daarmee. <laughs> ja. Daar heb je uitermate je ja. best voor uh, gedaan. Ja, je zult weten zetten. waar je talenten liggen. Ja, zeker. Nou, een mooi stuk proëzie. Dank je wel daarvoor. En uh, ja, volgende maand doen we het gewoon weer. Hè, laatste zaterdag van de maand. Zo is dat. Toch? Ja. Het gaat zeker. niet op vakantie of zo. Nee, uh, Waarvan? <laughs> nou ja, weet ik niet. <laughs> Geen idee met wie je mee gaat. Nee, ja, je weet het maar nooit. Voetreis naar Rome. Ja, nee, nee dat doen we niet. Dankjewel Marco, heel veel succes met uh, het vuur. Mocht uh, daar nieuws over zijn, ja. Uh, ja. laat het ons even weten. En dan uh, kunnen we daar een mooi berichtje over maken. Op de uh, social media kanalen uiteraard van uh, De Omroep. En uh, ja, dan uh, volgende maand. Uh, nou, dat moet sowieso wel uit zijn, toch? Of niet? Ik. vond dat spannend? Het, ik wacht het even af. Oké, okay, dankjewel. Hier is uh, voetbal. Jawel. FIFA Hollandia, hier is uh, Wolter Kroes. Hey! De tijd is weer gekomen, tijd voor een groot feest. Dat wil je echt niet missen, hier moet je zijn geweest. Samen heffen wij het glas rode aan het bier, We proosten op een leven vol plezier. Feesten doen we hier.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 De feesten door tot s'avonds laat nog lang niet uitgeplust. We zijn er weer blij en dat is prima. Viva Hollandia! We houden van het leven, de liefde en de rust. De feesten door tot s'avonds laat nog lang niet uitgeplust. Ga staan en laat het klinken en proost tot door de tent. We zullen samen drinken, je bent hier wie je bent.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 We feesten door tot s'avonds, laat nog lang niet uitgeplust. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva homilia. We houden van het leven, de liefde en de rust. We feesten door tot s'avonds, laat nog lang niet uitgeplust. We zijn er weer bij. Ja, ik zou maar zeggen even <laughs> tegen Leno dat, dat voor deze plaat was afhankelijk... En uh, de veroorzaker daarvan, uh, Thomas de Jong. dat zijn er weer bij. Even. En dat is... Oh, hij is er stil van. Je <laughs> nee, hoort nee, nee, inderdaad... Uh... Gewoon helemaal niks meer. Hé, oh. FIFA, Hollander, ja. <laughs> <Riz Radio. laughs> report. Gelderland <Bit> Report! Yeah. <laughs> Nou ja, het is uh, kwart over vier. We gaan verbinding maken met het uh, theater van de autosport. Ja, en daar zit uh, Randal Lawson. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, uh, uh, uh, ja. Ik, ik was echt, echt helemaal... Ik heb meestal wel een woordje klaar, maar ik was echt helemaal perplex. Dat... Ja, helemaal verslag af. Dat, uh, ja, dat begrijp ik. Daarom, ja, daarom bood ik ook excuses aan namens Thomas de Jong. Dus, hé, uh, <laughs> hey, wat hebben wij een mooi, uh, mooi weekend gehad, hè? Vorig weekend uh, op het circuit. was gezellig, hè? Ja, het was heel gezellig. Ik vraag me alleen nog af, zijn die mensen daar aan de kust nog steeds hand in hand naar uh, links en rechts aan het doen of is dat alweer Nee, nou ja, we zijn nog wel aardig uh, aan de gang hoor. Oké, dus, ja. uh, oké, okay, okay, dat is helemaal goed. Ja, zeker weten. Nou ja, vanmorgen reed jij zoals gebruikelijk op de A9. A9? Ja. En uh, ja, uiteraard uh, zijn wij uh, inmiddels fan geworden van uh, jouw uh, live uh, filmpje op, uh, op Facebook. Hey, uh, maar weet je, weet je, weet je het is, ik verdien er geen geld mee. Hoe doen al die anderen dat nou? Yeah, ja, ja, ja, ja, weet ik niet. Dat <laughs> ja. doe je wat verkeerd, hè? Ja, ja maar dat doe ik mij wel even leven. Al, maar dat maakt maar je je ja, kan, van, je, je kan wel een beetje reclame maken voor hele grote aanbiedingen. Dus, ja, nee, dat doen we ook. En die hebben we nog steeds. En daar hebben we vandaag weer heel veel mensen van geprofiteerd. Dus dat is alleen maar gunstig. Dus uh, ik zou zeggen, blijf daar even bij komen. Ja, toch? Ja, dus <laughs> nee, ik dacht dat de supermarkt alleen maar stapelkorting gaven. Maar uh, dat nee. geeft jij ook, hè? Bij mij ook, ja hoor. En, en, en, en er zijn stapel er echt op, ik, uh, ik merk het. En uh, dat gaat helemaal goed. Dus uh, misschien moet ik helemaal niet gaan stoppen. <lacht> misschien moet ik gewoon door mijn vraag. Gewoon <lacht> dat het in één keer mega business is. Uh. Ja, ja, dat ja. is helemaal gek huis. Nee, joh, nee ik, ik stop niet omdat er geen business meer is. Ik stop echt gewoon omdat ik me echt helemaal op de autosport geconcentreerd. Ja, de ITCC, ja. daar uh, hebben we het dan over. Ja, ja absoluut. En, uh, en dat is zo druk en uh, dat wordt zo groot dat ik het... Uh, ik kan het allemaal niet meer combineren. Dat ging gewoon niet meer. Dus dan moet je keuzes maken in het leven. Ja, okay. nee, je, je, hebt, je hebt gelijk uh, daarin. We zitten ja. even naar die Q1 ondertussen te kijken. Uh, Sainz op uh, P1, Piastri P2, Verstappen P3... en Lennon Norris op uh, P4 uh, op dit is moment. We begonnen, hè? En ik zou je vertellen, we hebben hier nog niet eens een scherm aan... want ik heb hem gewoon, gewoon druk met mijn klanten... dus we hebben het schermpje nog niet eens aan Jongen, jongen, <laughs> ja, jongen. Ja, nou, ja, wij hebben hem ook pas net aangezet... want ah, we hadden okay. natuurlijk de mes. Uh, even ja. met een mooi stuk RC, dus... Uh, nou, ja. goed, ik ik zet er nou even snel op het telefoontje ja, aan. de kan tegenwoordig allemaal. Hè? Dus dat kan ik meekijken met jullie. Ja, zeker weten. Want we bellen je niet mobiel. Dus dat stoort elkaar nee, ook niet. Dat, dus, gaat dat gaat helemaal goed. Dus het, uh, dat doen we even snel even tussendoor. Ja, ik zie, ze zijn aan het rijden. Het is nog maar net... Uh, ze moeten nog... Uh oh, het is wel bijna afgelopen Q1. Ja. Maar het is wel het gewone zootje. Wat Jongens, toch wel geweldig hè. Je krijgt weer een meerjaar contract van je papa. En je zit er gewoon echt bij hè. Op plaats uh, 18. Ja. Ja, ja, ja, ja, Papa bedankt. Ja, ja bedankt. Ja. Zou, zou hij zijn t-shirtje dragen s'avonds? Ik vraag hem wel. Nou, ja. Je weet het niet. Met een foto erop... Uh. Maar wel mooi, er gebeurt wel heel veel op die Red Bull-ring. We hebben natuurlijk de ellendige Arno weer met Christian Horne en Jos Verstappen. Nou, het is, het, Jos, eh, als, nou, dat, eh, wie is dat die altijd die documentaties maakt, of de documentaires maakt? Het is net een soap opera. Ik vind het steeds leuker worden die Formule 1. Ja, want uh, Jos Verstappen zou in een uh, oude Formule 1 auto, een uh, RB6, uh, geloof ik, zou die gaan uh, rijden. Ja kennelijk, ja, kennelijk heeft Christian vond dat niet leuk, en die heeft er wat van gezegd. En daarna mag Jos helemaal niet rijden. Ja, eh, eh, eh, ik moet zeggen, eh, het was, Helmut Marco zei het mooi, en dat was het? Kinderkarten was het. Het was een kinderkarten. Ik denk, ja, dat is wel heel erg mooi. Het, het zijn allemaal kleine kinderen, en eh, daar heeft Helmut Marco wel weer helemaal gelijk in. Maar eh, jongens, het werkt natuurlijk niet mee hè, in die, uh, die rust daar binnen dat team. Hè. Dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. Want als eh, Jos en eh, Christian een ruzie gaan krijgen, nou, dan, dan, dan uh, gaat Max echt niet heel erg happy mee worden, natuurlijk. Nee, zeker niet. Nee. Dus, dus, uh, dus het is allemaal een beetje afwachten beetje... uh, wat, wat daar in de toekomst gaat brengen. En, uh, ik zit net even te kijken. Oh, PRS na 12. Nou, hij doet toch best zijn best. Ja, hoor. Oh, zit in, uh, de, gaat hij naar de Q2 toe uh, uh, ga dan? naar de Q2. Oké. Okay. Nou, hij gaat naar Q2. Nou, top. Nou ja, dat, dat is in ieder geval iets. Nou ja, nou ja het gaat er wat, uh, wat minder bij uh, Sergio Perez uh, ja, op dit moment. Ja, of het gaat gewoon heel goed bij Max. Hè? Want uh, ik denk dat de Red Bull zo goed is als Perez is op het ogenblik. Als je gaat kijken naar de performance, alleen Max zit daar een stukje boven. En, uh, uh, en die kan dus wel uh, wat meer dingen ermee, maar uh, jongens, die Red Bull is gewoon niet goed. Simpel, klaar. Nee. En uh, je kan je dan ook gewoon afvragen, wat doet Max dan in een Mercedes? Haalt hij dan ook die drie, vier, tien meer eruit? en dan zit hij met die Mercedes bovenaan, hè? Ja, ja, zeker. Nee, maar ja, Christian Horner die, uh, die loopt uh, wel uh, steeds op te scheppen. Hè, want er zijn meerdere mensen die uh, die reactie natuurlijk ook uh, geven richting het team van Red Bull. Die zegt, wij hebben gewoon de kampioensauto. Hm? Nou, nou, ja, hij is... dat, dat, dat kan je gerust zeggen als je heel veel uh, punten voorsprong hebt, maar uh, ik denk dat Max de titel dit jaar wel ja, gaat pakken. Maar bij de constructeurs, met een Perez die natuurlijk constant niet die punten haalt, weet ik het nog niet hoor, anders zitten er niet zo heel ver achter. Hè? Maar uh, je hoeft maar met het team gewoon iedere keer maar gewoon veel meer punten te halen dan Red Bull, zit je er op een gegeven moment toch gewoon voor. En uh, dus er zou echt uh, intern wat moeten gebeuren... dat het gewoon toch weer het 1-2-tje gaat worden. Anders, die constructeurtitel... Nou, die uh, zegt niet dat hij 1-2-3 uh, naar uh, Red Bull gaat. Nee, zeker als het zo met Sergio uh, Perez uh, blijft uh, doorgaan. Ja, zeker als hij daar maar op die plek 12 of geen punten... of 1 of 2 punten haalt... en max dan misschien die maximale punten... dan haal je het toch met 26. Maar ja, ga daarachter achter twee, 2 tweede, tweede 3 met Merkler... en dan haal ze toch meer puntjes... en dan halen ze het toch langzaam in. En ik weet niet hoe de stand is... maar volgens mij zijn het niet zo heel veel punten... Die is wel 40, 50, voorsprong. Ja, dat zo zou in. maar kunnen. Zo ingehaald. Ja. zo ingehaald. Ja, is dat zo? Dus één uh, ding om zeker uh, zorg over te maken bij uh, Red Bull. Ja. Maar het komt ook ja. door. Uh, de dit soort kinderachtige dingen inderdaad, hè, met ja, Christian jongens, Horner ook. Uh, waar gaat over? Maar, uh, het over? Kijk, laten we één ding zeggen natuurlijk in de Formule 1. Het zijn allemaal egootjes. anders zit je niet in de Formule 1. Uh, en iedereen vindt zichzelf, zeg maar, uh, de keizer van, van het hele zootje. Nou ja, Horner krijgt wel steeds meer het gevoel dat hij daar ook nog een keer boven staat. Dus die is een god. En ja, weet je, dan heb ik wel zoiets van... Uh, dat werkt natuurlijk niet mee om gewoon daar uh, rust in een team te krijgen. Of rust ook sowieso op het bed op te krijgen. Daar gaat het om. Maar ook niet rust richting media. Rust richting je fans. Want die hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen mening. Hè? Want er zitten daar 40.000 40 Nederlanders. Die hebben allemaal een eigen mening dat Jos niet mocht rijden. Dus, ja. uh, dus het is altijd wel een beetje een heel moeilijk verhaal. Maar het geeft niet dat ik denk: van nou, dit is een top 10, daar is alles helemaal koekenij. Echt niet? Nee, zeker niet. Zeker niet. Niet jij ja. in, nee. ja, in ieder geval. Nee, dus uh, ja, we weten. Ja. We moeten maar afwachten wat Max uiteindelijk gaat doen. Nou, Hij ja, heeft Max in ieder geval nog zei, contract zei, zei een contract natuurlijk van een jaar. He? Ja, Max zei het heel simpel. Ik trek me daar niet zoveel van aan. En als ik uh, met me in de auto zit... dan is ben ik uh, met andere dingen bezig. Nou, ik denk op die leeftijd dat je jezelf wel aantrekt... als je vader wordt aangevallen door, door, door, de, door de een van de bazen van je. Ik denk dat je je toch wel een beetje gaat aantrekken. Zeker en, weten. Ja, absoluut. Ja, en, uh, ja uh, dus... Heel, laten we het zo zeggen. Er kan nog van alles gebeuren uit het seizoen. Ja, daarom blijft <laughs> spannend. Maar ja, de, de stoelendans... Uh, ja, die, die, die zou gaan uh, plaatsvinden... tussen uh, Aston Martin en, uh, en uh, Alpine. Maar uh, dat ja. ging uh, niet door... doordat uh, Gasly weer een tweejarig contract... Uh, daar bij Alpine ja. heeft getekend. Maar ja, wie komt er naast Gasly? Dat ja. is de vraag. Ja. En even, even over Alpine. Hey, die zaten... Nou, je hebt van hier een en dan heb je ook nog zo'n gat wat nog diep, dieper is dan fijn. Die zaten daar en die zijn er toch uitgekrabbeld hè. Want ze zitten wel weer gewoon in die top 10 meter zeuren. En dan denk van nou, dat had ik even, ik had veel dingen verwacht. Omdat dat team uiteindelijk nu al zo snel weer erbij zit. Nou, vind ik best wel heel erg knap. Want ze waren echt ver weg. Ja, dat hebben ze heel rap gedaan. Heel gedaan. Dus ja, ook wel weer een mogelijkheid voor een uh, toprijder om uiteindelijk toch een beetje naar Alpine te gaan kijken. Maar, uh, dan heb ik toch zoiets van, nou uh, jongens, als dat zo doorgaat met de doorontwikkeling, dan komen die ook weer in de buurt van uh, McLaren en uh, misschien wel voorbij Mercedes. Dus uh, de formule is zo dicht op elkaar, het gaat echt om tiende. En uh, uh, weet je, dan zeggen ze, uh, ja, hij zit mijlenvel voor, voor en er is drie tiende. Wat is drie tiende? Het is helemaal niks. Zet nee, zeker op, niet. Ja, het is helemaal niks. Dus um, uh, Alpi, ik denk dat er naar een hoop rijders gekeken gaat worden. Ja, ja maar eh, hoor, ja, dan, dan hebben we zeg. natuurlijk ja. nog uh, je, je naamgenoot Liam Lawson... Uh, die uh, nog geen uh, stoel heeft en het eigenlijk wel, uh, nou, wat mij betreft, wel verdient in ieder geval. Ja, en uh, uh, ja, de, die Ricciardo die zit al uh, gerotte uh, daar uh, in het, uh, in het uh, team, uh, tweede team van uh, Red Bull. Ja. En uh, ja, die, uh, die zou eigenlijk gewoon het stoeltje moeten afstaan aan uh, Liam Lawson, hè? Ja, maar dat, ik, dat begrijp ik nog steeds. omdat zeg maar, die van de, dit seizoen al niet gebeurd is. Want ik vond Ricciardo absoluut in het begin van het seizoen niet oké. Okay. En zat er gewoon niet bij. Uh, hij komt nou, ik het nou weer een beetje op, maar jongens. Uh, Formule 1 is uh, niet voor opkrabbelen, Formule 1 is er gelijk bij zijn. En uh, dus ja, ik, ik zou dan zeggen, je bent een, een team, zeg maar, het zusterteam van Red Bull. En je bent het opleidingsprogramma-team. Waarom zit die Liam Lawson er nog niet in? Moet Klaar, die had er al lang in moeten zitten. Ja. En uh, ja, nee, ik, ik vind dat heel pat. Ik, ik vind de gedachtegang erachter, heb ik dan iets van... Maar jullie zijn toch opleidingsteam? Waarom zit die jongen er nog niet in dan? Nou ja, de gedachte, de, dat, uh, dat uh, maakte ze wel bekend. gedachte erachter was natuurlijk van... Uh, we geven Riek jou dan weer even een beetje het gevoel met een uh, auto. En dan kan hij uiteindelijk kan hij Perez gaan vervangen bij uh, het uh, hoofdteam uh, Red Bull uh, zelf uh, naast Max Verstappen. Ja. Maar ja, nou zit Perez daar. Dus ja. dan heeft die Ricciardo daar helemaal niks meer te zoeken in het uh, andere nee, team. Heeft hij ook helemaal niet meer. Dus die kan eigenlijk gewoon ook gewoon lekker naar de, de boesboes. Daar uh, in Australië. En gewoon lekker daar blijven. <laughs> en met zijn auto en buikje. En geeft dan die Liam Lossen dan een, uh, uh, zeg maar een kans. Maar doe dat dan ook al gelijk na de zomerstop. Heb ik dan zoiets. Laat die niet jongen een jaar wachten. Zet die jongen naar de zomerstop erin. En ja. het opbouwen naar het volgende seizoen. Maar ja, uh, wij maken de contracten niet. Hè. Wij maken niet. bepalen het helaas niet. Maar als, als fan. Als autosportfan zeg ik. Geeft die jeugd ook dan de kans. En was ja. daar niet weer, uh, sorry dat ik je onderbreek, maar die ja. ene naam die we net al een paar keer genoemd hadden. Was die daar niet uh, mede verantwoordelijk voor dat Riek? Jou daar nog steeds op dat plekje zit? Christian Horner. Ja, ja, ja. Lastig mannetje, hè? <lacht> Best wel eigenlijk. <lacht> ja. ja. Kan je niet een wielenproeger gaan doen in de Tour de France of zo? Is er ook leuk? Heb je ook al wat met ego's te maken? Nee. Uh, ja, weet je. Uiteindelijk wat er allemaal in die kleine kamertjes in, die mooie torens op het ook allemaal besproken wordt, dat gaan we nooit te weten komen helaas. Uh, tenzij we heel stiekem toch eens een keer een microfoontje naar binnen krijgen daar. Dus we uh, ja. moeten maar, moet maar zo'n schoonmaker uh, omkopen en dan een microfoontje onder die tafel plakken en dan weten we wat, wat er allemaal gezegd wordt en wat er allemaal speelt. Ja. Dus dat, uh, dat, dat, dat zal wel hele mooie wezen. Nee, maar door uh, Jos Verstappen uh, met uh, Christian Horner komen we nog wel uh, wat uh, aan de weet natuurlijk. Want uh, Jos, uh, ja, die uh, laatste ook uh, niet kennen. En dat weten we van Jos. He, die uh, heet niet, uh, niet voor niks Jos de Bosch. Dus uh... Ja, maar Jos is heel simpel. Uh, bij Jos is er geen grijs gebied. Het is ja of het is nee. Klaar. En alles ertussenin bestaat bij Jos niet. Dus... Uh... En dat botst natuurlijk af en toe. En dat kan soms heel erg botsen. Maar hij is wel gewoon recht door zee. Nee is nee. Ja is ja. Klaar. Duidelijk. Ja. Heel duidelijk. Duidelijker kan je niet zijn. En dan heb ik wel zoiets van ja. Soms moet je ook een heel klein beetje een bochtje ommaken. Of even een blokje verder gaan. Nou Jos doet het niet. Dus gaat dat nooit gebeuren. Dus ja. Daar heb ik wel zoiets met Jos. Ja je bent wel een toppetje in dat. Maar het werkt natuurlijk niet altijd in een heel scherm in mijn gewild als een Formule 1. Nee, dat zeker. Nou, Q2 is ja. net begonnen daar ja. op Oostenrijk, Spielberg. Nee. En uh, ja, dat is nog niet zo bekend natuurlijk. Nog 12 minuten te uh, racen uh, daar voor de Q2. Ja, uh, uiteraard in de gaten. Ik wil nog eventjes uh, naar uh, 12, uh, 13 juli gaan, uh, Renon. Nou, ja, dat is over twee weken. Dat is heel snel. Ja, want uh, dan uh, kom jij weer gezellig naar Zandvoort uh, toe... Ja. met je raceklasse en je hebt... Uh, Twee, uh, twee velden uh, die, uh, die je laat racen uh, op Zandvoort. Uh, we hebben twee volle velden op Zandvoort en ook nog een uh, veld uh, met, met Sports 2000. Dat zijn uh, zeg maar de oude strijkijsjes met die 2 liter motor in, die Ford motor achterin. Daar komen een heleboel uit Engeland van over. Dus ik krijg een heel druk weekend met drie uh, startgrids. En uh, dat wordt heel erg gezellig. En jongens, het is een mega evenement. Ik, denk, uh, ik mag het natuurlijk helemaal niet zeggen, want dan gaan heel heleboel mensen boos worden. Ik denk, leuk als de historische Camry. Met moderne en historische voor bij elkaar. En een ticketprijs van maar 7,50 euro. Nou, waar we... Hey, daar kan je tegenwoordig bij de kraam geen ijsje voor kopen of een nieuwaring. Dus uh, waar hebben we het over? Uh, 7,50 euro entree. Ja, dan, dan, dan moeten die tribunes gewoon helemaal volgen zitten, toch? Hoe kan het voor Moet zo weinig dan? Want dat is nou, echt helemaal niks. Nee, maar uh, ik denk, ja, een, een heel weekend kost maar 12,50. Nou, uh, ja. een hamburger en een grote milkshake met, uh, bij uh, met die, uh, dat bedrijf met die M, die uh, is al duurder. Dus, uh, uh, <laughs> dus uh, dat is sowieso uh, geen optie. Uh, Nee, maar dan, uh, voor 12,50 zit je daar het hele weekend. Ja, jongens uh, gaan. Ik zou zeggen uh, en stand voor het eindige keer begrepen dat het niet altijd heel erg duur hoeft te zijn. En, nee, uh, nou nee, ja, gelukkig autosport ja. ook uh, toegankelijk houden voor een uh, groot publiek. Dat is ook belangrijk. Ja. Ja, kijk, papa met z'n twee kinderen gaat nu wat makkelijker erheen dan... Uh, of je staat 90 euro af te tikken of je staat dan uh, 22,50 euro af te tikken. Kan je uiteindelijk toch nog een ijsje kopen op het paddelt, ja toch? Dat ja, zien. dat scheelt een hele hoop, zeker. Dat <laughs> nou, nou ja, ik wens je heel veel plezier alvast. maar volgende week spreken we elkaar natuurlijk ja, nog eventjes. Vanaf, volgende week zit ik hier nog steeds niet bij even wijk, en daarna gaat het echt... Uh, dan, ga dan gaan we naar elkaar schreeuwen. We hebben geen lijntje meer nodig, dan zit ik vlak bij jullie. Oh ja, dat is waar. Nou ja, ja. helemaal goed. Ja, Q2, uh, nog uh, 10 minuten. Gaat Leclerc op één... Uh, kon hè, daar hebben we dus een Alpine en dan we nog een Alpine op, uh, op drie, Kastli, En dan uh, zijn op, uh, op vier. Ja, de rest heeft nog geen tijd gezet hè. dus uh, nee, er kan ja, nog een hele gebeuren. Sapa gaat in naar buiten, Piastri, Noors gaan naar buiten, Hamilton gaat naar buiten, Tsunoda gaat naar buiten. En ja, die Rikki, ja, opa gaat ook naar buiten, dus gaat het helemaal goed. Ja, maar opa is wel door en uh, helaas uh, zijn teamgenoot niet, nee, Tsunoda. Nee. Nee, nee, het is allemaal een dingetje op de hand. Dus we gaan het even zien dadelijk. Ja, toch? Zeker, nou dankjewel weer tien voor. 10 uh, minuutjes nog, Tien minuutjes. Dankjewel weer voor, uh, voor je tijd en uh, weer gezellig uh, je gesproken te hebben. Wij ja, gaan elkaar volgende week spreken. Gaan we zeker doen, Rendel. Dankjewel hè. Uh, uh. Oké, -okay, hoi. Dat was uh, Rendel Lawson uh, live vanuit het theater van de Autosport. Altijd weer een uh, feestje op de zaterdagmiddag zo rond kwart over vier. Alles op de zaterdagmorgen even op zijn Facebookpagina kijken... Hè? van uh, Auto uh, Passion uh, Beverwijk. En dan uh, op de A9, daar zit hij op de A9. Wij hebben in ieder geval vanmorgen van genoten, toch Thomas? Zeker. Zeker weten. Dus uh, zaterdag weer een nieuw filmpje van uh, Rindel Lawson. Hier is Summer Breeze. is in blue Ja, wij moeten het gewoon uh, een beetje leuk maken op de radio. Want het weer gaat het uh, de komende tijd eventjes uh, niet doen. Dus uh, het wordt een stuk minder zomers in ieder geval uh, dan dat we de afgelopen dagen uh, gewend zijn. Mattia Bassano hoor je en Ticento de plaats speciaal uh, voor Marco Temes. En binnenkort komt uh, zijn mooie bundel uh, het vuur uit. Je mocht er meer nieuws over zijn hoor je dat uiteraard bij je eigen lokale radio ZFM. Het is uh, inmiddels half vijf geweest. Het een klein beetje, een paar minuten. Maar uh, hier is het dier van de week. <laughs> ja, dat is Mika deze week. Mika? Ja, oh, die een... ken ik ergens van. Maar ga door. Ja? ja? Oh, dan ben ik heel benieuwd. Een uh, vriendelijke dame van 4,5 jaar. Uh, ze is speels en wil graag uh, naar buiten toe de tuin uh, in. Ze blijft dan wel in de buurt. Het is geen poes die heel ver weg gaat. Ze is erg lief en ligt graag op schoot, uh, maar wil niet, uh, ja, ze houdt er niet van om lang geëid te worden. Gewoon een ei over de bol en uh, klaar is het. En uh, laatst uh, hoorde, ik, hoorde ik iemand zeggen dat, uh, dat ze een kijkpoes is. Nou, weet je wat er dan bedoeld wordt? Geen idee. Nou ja, volgens mij is dus elke kat een kijkpoes. En uh, nou ja, ze komen zelf uh, wel naar je toe als ze aandacht willen. Dat is een beetje het idee van een kijkpoes. En, maar vanwege een blaasprobleem heeft, uh, Mika krijgt Mika speciale brokjes en natvoer. En uh, dat vindt ze heerlijk. En daar is het totaal niet moeilijk in. Dat eet ze als uh, zoete koek. En uh, nou ja, bent u nou op zoek naar een gezellige poes... dan is uh, Mika daar uh, zeker geschikt voor. Ja, voor informatie kunt u contact opnemen... Uh, of even te bellen naar het dierenhuis. Of uh, een mailtje sturen naar Dierentuis.cannemerland.tv of kijken op de website, daar staat ook een foto van Mika. Ik Oké, okay, voor Mika, het leuke dier van de week, ga je naar het kennen we dierenthuiskeuze om straat uh, nummer vijf. Yes. Inderdaad, of op uh, de website kijken. Jij durft ook wel, is het gewoon net half vijf geweest? Ga je het over poes hebben? <laughs> <laughs> en dan nog een kijkpoes ook. Kijkpoes. Nou, wat, je, wat je daarbij voor moet stellen ja. bij een kijkpoes. Ja, ik heb geen idee, wat nee, ja, ja, een kijkpoes de, is. Denk, denk daar maar eens over na, een kijkpoes. Wat oh, je daarbij je nou voor moet gaan. stellen. Oh, dat is het. Ja, Mika. Mika, hier van de week. Die ja. hebben we hebben ook zo'n beetje gehad, hè? Jaar uh, nul uh, met uh, relaxed technicie, hadden ze, deze hit die we nu gaan draaien. Van de week uh, Mika in uh, Relax uh, hoorde je. Nou ja, de poes kan best wel aardig zingen, toch? Of niet? Ik je hebt je geluid nog aan staan van je telefoon. Oh, oh ja, oh ja. Shit. Oh, kut. Zeg nou weer. Verstappen uh, op uh, P1... Voor de Q2. En uh, zodra gaan we aan de Q3 beginnen. En dan weten we wie er morgen op uh, Paul staat. Ja. Tijdens de race van uh, Spielberg uh, in Oostenrijk uh, uiteraard. Doe eens een kopje, uh, op. En dan laten we... Max Verstappen natuurlijk. Ja? Ja. En uh, dan laten we die, uh, die Oostenrijkers mm. dan even een poepje ruiken. Het is niet gelukt met voetbal. Maar dan gaat het uh, wel lukken met uh, de Formule 1 uiteraard. Ja, want, ja, ja, ja, ja. Uh, Max gaat gewoon winnen op zijn ze, ze thuis, uh, thuisbaan. Ja, daar maakte hij geen vrienden mee trouwens, gisteren toen hij dat zei. Ja, maar dit is mijn thuiscircuit, zei hij. Ja, voor Red Bull. Ja, maar hij zei dat het zijn thuiscircuit was. Dus uh, er kwamen allemaal mensen in uh, opstand van... Uh, uh, uh, ...Zandvoort is een thuiscircuit. Ja, uh, ja, ja, ja, ja, Zandvoort ja. natuurlijk. Ja. Nou ja, we gaan een zoekplaat draaien. Speciaal voor Sean uit België. John, je hebt er even op moeten wachten, maar hier komt hij dan aan. Speciaal voor jou, de single van Jeroen van der Boom. En werd de tijd maar teruggedraaid. We hebben veel gesproken, maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd.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 We zijn er nog, maar ga er niet meer voor Ver de tijd maar terug Van de Boom, we draaiden hem op verzoek van... Uh, John, alsjeblieft, bij deze werd de tijd maar teruggedraaid. Jeroen, toch altijd nog een, uh, een Zandvoorts tientje aan deze uh, heer, uh, Jeroen van de Boom. Want uh, hij heeft zelf uh, destijds een uh, discotheek gehad aan de Kosterstraat hier uh, in Zandvoorts. En die heette uh, Club Chateau. En uh, ja, dat was toch altijd wel een, uh, een uh, feestje en, uh, dat is onder de, de Jenks, zeg maar. Ik zie jou zo kijken. Ja. Van waar is dat dan? Weet nou ja, Kosterstraat weet ik wel, ja, maar ik wist ja, niet dat die... Uh... Ja, daar heeft, Jeroen van der Boom heeft daar een discotheek gehad. Grappig. En dat was ja, een mooie tijd. Ze zijn vrouw kwam ook uit Sanford toen. Dus oh. vandaar, daar heb je de connectie. Nou ja, we gaan alweer bijna op naar het nieuws. We weer van vijf uur, maar we hebben nog twee platen voor je. En een van die twee platen dat is een uh, disco-klassieker, ook weer uit de jaren 80 uiteraard. En dat is van uh, de Nederlandse band, de Novo Band. En die hebben twee grote hits gehad, waaronder deze. Your Gotta Be Mine. It. I'm the one for you. You may look the other way. I can tell the badges, face. I'm the one for you. And like the Trojan horse. En was dat in uh, You're Gonna Be Mine. We gaan eens even uh, op Spielberg uh, circuit kijken, uh, de Grand Prix van Oostenrijk. De Q3 is momenteel gaande. Hoe staat het daar uh, voor, Thomas, op dit ja, moment? Ja, op dit moment uh, staat Verstappen nog op 1 met uh, een tijd van 1 minuut 4.4. Uh, en Norris staat daar uh, ruim 3,5 tiende achter. En dan hebben we Russell op plek 3, uh, Leclerc op 4 en Piastri op 5. En Hamilton op 6. Alleen er komt net een bericht van de FIA binnen... dat de, uh, Hamilton zou leiden aan een unsafe release. Dat zijn ze aan het onderzoeken. Dus wellicht dat er nog een straf aankomt voor Hamilton. Foutje in de pitstraat he, ja. dus. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou dat uh, moeten we afwachten. En dat uh, wordt uh, na de race uh, of na de kwalificatie bekendgemaakt ja. dan. Vanavond zal dat ergens Ja, zeker. Passen. Nou, ja. nog vier minuten te gaan. Ze zijn allemaal nu eventjes binnen natuurlijk. Iedereen staat, uh, staat ook uh, daadwerkelijk uh, binnen. Alle tien... En uh, gaan nog uh, één snelle ronde neerzetten. En wie gaat als eerste de pitstraat uit? Dat is dan uh, altijd weer uh, de vraag. Nou, en wie als ik volgt zo er kijk, meteen achteraan? Hè? Dat Verstappen er nu al 3,5 tiende onder staat. Ja, dat is veel hoor. Ja, zeker. Ik verwacht ook niet dat uh, Verstappen... ...van de eerste plek uh, Denk het verstoten ook. gaat worden. zou wel heel gek moeten lopen, maar... Helaas uh, kunnen we dat uh, niet meer meenemen... ...maar uh, uiteraard hoor je dat uh, weer uh, in het nieuws... Uh, ...langskomen hier bij de lokale radio ZFM. Dankjewel weer Thomas voor je ja, bijdragevraag. Jij ook bedankt. Graag gedaan. Ga lekker genieten van je visje. En uh, oh goed. dan zijn we de volgende week weer met Zandvoort op zaterdag. Dag! Doei! Some things in love are They can really make you made.